2 uur. Gert Gluk met het NOS-journaal. Over een klein uur begint in Amsterdam de herdenking van Wim Kok. De oud-premier en minister van Staat overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Op de bijeenkomst in het Concertgebouw spreken onder andere premier Rutte, PvdA-leider Ascher en minister van Staat Cenk Willink. De herdenking wordt live uitgezonden, onder meer op NPO1. De uitvaart van Wim Kok was eerder vandaag. De illegale migranten die gisteren werden gevonden in een tentenkamp in een bos in Bladel komen uit Irak. Volgens de Brabantse politie zijn ze vermoedelijk op doorreis naar Engeland. Het gaat om 38 migranten. Na een tip vond de politie de groep langs de A67. Het is niet bekend hoe lang ze er hebben gezeten. Ze werden opgevangen in een asielzoekerscentrum in Budel en medisch onderzocht. Vanochtend zijn ze weer vertrokken. Saudi-Arabië weigert de verdachten van de moord op journalist Jamal Khashoggi uit te leveren aan Turkije. Volgens de Saoedi's kost het onderzoek naar de zaak tijd... en worden de verdachten in Saudi-Arabië berecht. Khashoggi werd begin deze maand vermoord... in het Saoedische consulaat in Istanbul... vermoedelijk door een Saoedisch doodseskader. Voor het eerst in vijf jaar... maakt het Dolfinarium in Harderwijk weer winst. Het ging sinds 2014 slecht... en er werden miljoenen verliezen geleden. Vorig jaar stak het moederbedrijf van het Dolfinarium... miljoenen in het park... was er een flinke bezuinigingsronde... en werden tientallen medewerkers ontslagen. Door deze besparingen... En de goede zomer gaat het weer beter, zegt de directeur. De hoogte van de winst moet nog bekend worden. Kiki Bertens is er niet in geslaagd om de finale te halen van de WTA-finals... het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van de wereld. In de halve finales was Jerina Svitolina in drie sets te sterk voor Bertens. De Nederlandse tennister wist wel nog de tweede set te pakken na een tiebreak... maar kwam in de laatste set al snel op een break-achterstand. En dat wist Bertens niet meer goed te maken. Het weer tussen de buien door, ruimte voor zon. Het is een graad of elf vanavond opklaringen. Morgen een stevige noordoostenwind, tot de meeste plaatsen droog. Af en toe zon en dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring noord van Amsterdam, staat tussen Landsmeer en de Koentunnel... een file van 2 kilometer en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tussen 1 en 2 uur. Mario Zandvoort, dankjewel voor Zandvoort uit Zandvoort. De oud-Hollandse liedjes, we hebben ze allemaal weer gehoord. Tussen 1 en 2 uur. En dit is morgen doet hij dat gewoon weer hè, tussen 11 en 12. Het is even na 2 uur. Zandvoort, een goedemiddag. Het zonnetje schijnt lekker en daar zijn we, zijn we blij mee. En daar worden we vrolijk van. En dat betekent dat wij weer binnen zitten, in ieder geval, uh, Albert Young. Goedemiddag en welkom. Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. We hebben de webcams staan uit, dus het is vandaag alleen luisteren geblazen. Zo is het. Maar er valt een heleboel te luisteren vandaag. Een hele vandaag. Hoop, ja. Allereerst natuurlijk twee activiteiten die vandaag in het middelpunt staan in Zandvoort. Het is natuurlijk allereerst de open dag van de Zandvoortse brandweer. Ik ben tot vijf uur van harte welkom aan de Linnaeusstraat nummertje 2... om kennis te maken met de brandweermannen en om al uw vragen te stellen en die wellicht door hun beantwoord gaat worden. En wie weet wilt u wel niet part-time brandweerman of brandweervrouw worden. Ook daarover kunt u natuurlijk de nodige informatie inwinnen. Nog tot vijf uur. En om vier uur gaan we het, alweer het negende Open Nederlands kampioenschappen garnalenpellen beginnen. En dat speelt zich allemaal af bij Talassa. Strandpaviljoen nummertje 18. Daarover in de verder in de uitzending nog veel meer informatie. Goed, wat gaan we vandaag doen? Ja, het is, uh, laten we beginnen met uh, wat u van ons gewend bent. Allereerst, natuurlijk rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En ondanks het feit dat het seizoen enigszins uh, voorbij is, zijn er toch weer de nodige activiteiten in, uh, rondom zand die uw aandacht verdienen. Dat allemaal om half vier. Blijft het zo? Wordt het mooier? U hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens de enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dier van de week is om half vijf gepland en die luistert naar de naam Gio. Het gedicht van de week, hoe kan het ook anders, staat natuurlijk in het teken van garnalenpellen. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, wat hebben we verder nog meer? Wellicht pitreport Report om kwart over vier van We wordt natuurlijk de Formule 1 verreden in Mexico... Max won hem vorig jaar en wie weet gaat hij dat dit jaar weer doen. En we gaan naar Amsterdam. En we gaan naar Amsterdam, want daar is de topper Arsenal tegen SV Zandvoort. De wedstrijd, dan hebben we het over voetbal uiteraard. Dat begint om half drie en daar is voor ons aanwezig John Lemmens. Rond de klok van tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen naar Amsterdam, naar John. Over de stand van zaken. SV Zandvoort is na vorige week weggezakt naar een tiende plek. Dus het wordt wel weer tijd dat ze daar weer wat aan gaan doen. En het laatste uur, ja, het is allemaal een beetje onder voorbehoud... want we krijgen uh, het besturen van onze lokale radio op bezoek. Uh, in ieder geval van een drietal weet ik het zeker dat ze komen. En de vierde is nog even een vraagteken. Uh, dat allemaal naar aanleiding van het artikel... wat afgelopen week in de Zandvoortse Courant staat. Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat zijn de plannen voor de toekomst? En dat hebben we dus even uitgebreid tussen vier en vijf. Gaan we daar eens even rustig over bijpraten. En wellicht dat er dan de vaste items uh, geen doorgang kunnen vinden of wel. Maar ja, dat zien we dan wel. We gaan uh, lekker met ze babbelen over alle zaken... die lokale radio's uh, tegenwoordig uh, meemaken en waar ze mee geconfronteerd worden... En uh, wellicht wat hun ambities zijn voor de komende jaren. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren uh, naar uh, uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Oberjan. We hebben weer voldoende te doen de komende drie uur bij ZFM. Nog even dank aan uh, Jaap Koper. Hij heeft uh, vorige week uh, de show waargenomen. Dankjewel, Jaap, uh, daarvoor. En zometeen komt de beloofde plaat eraan, hoor, die ik uh, voor je ga draaien: Wasmachine. Maar dit is deze van Prins? Hey. Volgens mij vind je dit ook wel een goede plaat, Jaap, toch? Ja, het is van Prins, hè? Ja, het is van Prins, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk plaatje. Dank uh, nog trouwens dat je vorige week uh, voor ons uh, ingevallen bent. Dat is altijd graag gedaan. En zeker de manier waarop het gegaan is, hè, ter elf, e uren... dan uh, krijg je uh, een handgeschreven berichtje van... Uh, of nou ja, een handgeschreven A handleiding van Albert Jan. En uh, dit is even waar je het mee moet doen. Ja, dan, uh, ja, dat, dan lukt het meestal wel, hoor. Dus, uh, ja. Ja, je hebt je prima gered. Ja, heel goed. Hé hey, hey Jaap, maar, ja, je, was, je was helemaal blij uh, dat, uh, dat wij vandaag weer een programma konden doen. Wordt je iets met een uh, wasmachine ofzo? Ja, ja, ja. ja. En, weet je, dan krijg je hem aangeleverd. Hè. Dat gaat allemaal wel goed hoor. Maar uh, wat gebeurt er dan? Dan zitten er van die, van die dingetjes, van die plastic dingetjes. En die moet je dan achter op je wasmachine dus doen. Dus daar ben ik dus nu al anderhalf uur mee bezig. En uh, er vliegen dus van die plastic dingetjes nog af en toe wel eventjes door de keuken heen... ...omdat je dat er niet in krijgt, weet je? Dus dat, uh, dat is een beetje het uh, verhaal. Dus jij hebt uh, vanmiddag nog uh, voldoende te doen? Voorlopig wel. N voorlopig <laughs> nog wel. Nou, ik wens je heel veel succes en nogmaals uh, dank, hè, vorige week. We hebben ervan ja, genoten. En uh, jullie veel plezier. Dankjewel, Jaap. Hier is je dan, hè, de wasmachine van Travassi. Laat me lekker draaien, ze zwenden, wasmachine, wasjes, wasjes, in je, Laat me lekker draaien, ze zwenden, wasmachine. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zorg ik een flinke Want mij was She's not being stoked voor onze collega Jaap Koper. Zorg wel dat je in je wasmachine in ieder geval waterpas staat. Dan slaapt hij zo meteen door je huiskamer heen, Jaap. Dat is ook niet de bedoeling. Je de wasmachine, de single van Trafassie. Inmiddels 18 over 2. Hij zit over mij, Albert-Jan. En hij heeft het Zandvoortsnieuws in het kort voor je. Eerst algemeen. Voor diegene jullie die het nog niet weten... die wintertijd gaat weer in. De wintertijd gaat weer in. En dat betekent dat vannacht... De klok van 3 naar 2 uur achteruit dus gezet wordt. De wintertijd is overigens de normale tijd en duurt vijf maanden. We kunnen dit weekend dus een uurtje langer slapen. Voor de horeca in Zandvoort heeft dit geen gevolgen. Die kunnen de zomertijd aanhouden en dus een uur langer doorgaan. Bij de overgang naar de wintertijd verschuift de daglichtperiode een uur... waardoor het ochtends eerder licht is en s'avonds eerder donker wordt... In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 opnieuw ingevoerd. Wellicht wordt het verzetten van de klok binnen niet al te lange tijd afgeschaft. De regeringen van al lidstaten van de EU moeten uiterlijk in maart 2019 aan Brussel melden of ze in 2019 overschakelen naar enkel de zomer dan wel wintertijd. Het kan dus best dat dit een van de laatste keren is dat je van een uur extra slaap kan genieten. Tot die tijd gaat het verzetten van de klok gewoon door. Met ingang van donderdag 1 november van dit jaar tot maart 2019 is er net als vorige winter een aantrekkelijk parkeertarief voor heel Zandvoort van 50 eurocent per uur. De minimale inworp is eveneens 50 eurocent. Dit tarief geldt ook voor de parkeergarage van het centrum en parkeerterrein De Zuid. Voor parkeerterrein De Zuid zal net als in de parkeergarage centrum een vrije uitrijtijd ingesteld worden van 20 minuten. Als u binnen 20 minuten na de inrijtijd de garage of het terrein weer verlaat... hoeft u niet langs de parkeerautomaat en kunt u gratis uitrijden. Ook het in rekening brengen van het nachttarief wordt gebruiksvriendelijker ingesteld. Het nachttarief van 1 euro wordt alleen in rekening gebracht... als u tussen 12 uur s'nachts en 8 uur s morgens parkeert... in de parkeergarage centrum of parkeerterrein De Zuid. Het wintertarief is bedoeld om, ook het, om het ook voor bezoekers aantrekkelijk te maken... om in de winter naar Zandvoort te komen... Ook u, wij dus, profiteren van het wintertarief tot 1 maart 2019. Op 25 september jongstleden heeft de gemeenteraad unaniem de motie van schijn van belangenverstrengelingen aangenomen en het college opgedragen om een onderzoek te doen. Het college heeft een onderzoeksopdracht geformuleerd en bureaus gevraagd om offertes uit te brengen. Op grond van de uitgebrachte offertes is aan bureau BING de opdracht verstrekt. Het bureau doet onderzoek naar de schenking van de oudere partij Zandvoort... en een mate van invloed die, die, schenking, uh, die de schenking is... en is geweest op de besluitvorming rondom het dossier Watertorenplein. Het bureau heeft een brede ervaring in integriteitsonderzoeken... en zet voor Zandvoort een zeer ervaren team in. Dat al is gestart met het onderzoek. Volgens de huidige planning is medio november een rapportage gereed. Dankjewel albert -Jan. Het zoveel nieuws in het ter... redelijk kort. En na te lezen ook uiteraard op onze CFM app die je gratis kan downloaden... in de Play Store, App Store en Windows Store. Ja, en aankomende nachten gaat het gebeuren, hè? De klok een uur terug. In één keer van drie uur is het twee uur en kan je een uurtje langer slapen. Johnny HGS heeft er een plaat over gemaakt. Turn back the clock. The Om de dag is het weer wintertijd van drie uur, ineens twee uur. En is dat voor de laatste keer dat we hem gaan terugzetten? Dat is de vraag. Waar ben jij voor wintertijd, zomertijd? Gewoon wintertijd. Gewoon wintertijd. Ik ook. Ja. Want we zitten al een uur in een verkeerde tijdzone trouwens. Dus, ja, dat is het. Ik voel me al zo raar. Dat is het. We zitten er al een uur naast omdat we de Duitsers wilden volgen. En als we dan uh, die, uh, die uh, tijdzone nog een uur gaan verplaatsen, dan wordt het een chaos. Dit is de nieuwe Calvin Harris.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 Is it louder now, loud? cause my body is calling for you, calling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 Oh no! Een plaat die je zeker ook tegenkomt in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. Dat is deze van Sam Smith en Kelvin Harris. Yo, the promises, wat een heerlijke muziek hè? En als ik uit het raam kijk op de Tolweg Tina, dan zie ik alleen maar mooi weer. Maar blijft dat ook zo, Albert-Jan? Zoals je zei, de zon schijnt op deze zaterdag geregeld... maar het komt ook tot enkele buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 10. Vanavond is er nog buienkans. Komende nacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 4... en er waait een uh, in kracht toenemende noordoostenwind... Morgen beginnen we de zondag met zonneschijn. Gaandeweg de dag neemt vanuit het zuidoosten de bewolking toe, maar het blijft droog. De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig... en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Na het weekend valt er maandag en dinsdag een flinke bak water... maar de rest van de week vallen de neerslaghoeveelheden vallen dan weer mee. De zon schijnt dan geregeld en de temperatuur gaat weer omhoog. Maandag is het nog met een graad of 8. Aan het eind van de week liggende maximaal rond de 14 à 15 graden. En met dergelijke temperaturen is het gewoon weer te zacht voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreuder. Maar het is geen nazomer meer, uh, op het Jan. Het is geen nazomer meer. Nee, daar zijn we vanaf. Daar zijn we. Het weer is na te lezen op meteopagina.nl. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. En bij het weer heb je zonnetje en regen. Rain or shine. dat uh, collega Jaap Koper deze plaat ook nog wel kent. Dit dames vijf star waren uh, dat in uh, Rain or Shine. Tata zien Sierven weerbericht. Nou, ziet er toch weer uh, redelijk uit voor uh, de komende dagen, Albert-Jan. We voor mogen niet klagen genieten. Nee, voor het tijd van het jaar prima weer. Zo is het. Zo dadelijk uh, voetbal. Welke wedstrijd hebben we vandaag? Een topper. Een Arse topper. Arsenal tegen SV Zandvoort. Echt waar? Ja, zeker. En daarvoor uh, gaan we straks uh, naar Amsterdam toe. Amsterdam? Naar, uh... Oh ja. Oh, ja, echt. Dit hartsnel komt uit Amsterdam. Amsterdam naar Sean uh, Lemmens. Hij volgt vandaag deze uitwitsstrijd voor ons. Thinking. Maar eerst weer meer muziek. Ik wil jou to be happy. I want jou to be happy. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're in the wind, not the fire that we've begun. Every argument, every word we can't take back.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 momentje hoor, de marshmallow en happier. Ja, we gaan naar het Stadion de Schinkel in uh, Amsterdam. De wedstrijd vandaag Arsenal tegen SV Zalvoort. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Nou, de wedstrijd is net begonnen. Uh, om precies 1 minuut en 30 seconden. En zandvoort uh, is, ik moet nog zeggen, het beste in aanval. Maar je kunt nog echt niks zeggen. Sandvoort heeft uh, mist wel uh, Nijtselberg. Die... Of hij geblesseerd is, dat durf ik niet te zeggen. Maar hij is er niet bij en ook uh, Butwater speelt nog niet mee. De Albi terug is dat is gisteren aan. Oké, Sean, als we even naar de wedstrijd van vandaag kijken, Arsenal is volgens ja. mij de nummer vier op dit moment in de competitie. Ja. En wij staan een beetje lager. Een beetje lager op de tiende plek. Ja, dus. Uh... Met één wedstrijd winnen kan je weer heel veel veranderen, maar er moet echt goed gespeeld gaan worden binnen Zandvoort. Willen ze echt mee gaan doen in die competitie en meedoen voor de prijs. Het is een mooie onderbreking van Kars, wordt vastgehouden, krijgt ook een vrije trap mee. En uh, ik praat uh, door, dus ik neem aan dat ik in de uitzending zit. Ja hoor. Oké, okay, en uh, nou, Zandvoort is wat meer aan de bal in de eerste anderhalf, twee minuten. Dan uh, Arsenal Maar ja, de bal is rond uh, Arsenal zit niet voor niks op de vierde plek Laten we daar ook uh, eerlijk over zijn Maar als Zandvoort eens een keer Echt goed gaat voetballen wat, van, uh, wat we van ze mogen verwachten Ja, dan moet er toch eens een keer wat uit gaan komen ja, Er is echt een echte kwaliteit voetballers Bij u zag, Ik zag toen straks een tweede speler Winnen met 4-0 Simpel uh, derde, Wint Maar het Wint, ik weet de uitslag nog niet maar stond met rustig op voor 5-0. Nou, dan mag het eerste toch niet ver de ronde gaan doen, dacht ik zo. Nee, zo is het, uh, John. Dus ja. we houden de goede moed in vandaag uh, voor de wedstrijd Arsenal-SV-Salvoort. Uh, Oké. Okay. Okay, Als er uh, gescoord wordt, tel ik. En anders hoor ik jullie weer. Oké, okay, is goed, John. Dankjewel, Daar vanuit uh, Amsterdam. Yeah. zonnige zaterdagmiddag hier. in dus zal een lekkere danceclassic. Jorden de spinners en working my way back to you. Daarvoor waren we in Amsterdam bij Sean Lemmers. Hij volgt vandaag de wedstrijd Arsenal tegen SV Sanford. Net begon eigenlijk de wedstrijd. Derhalve ook nog steeds 0 tegen 0... De Jazz and the Plastic Population, and the only way is up. Ja, ze zijn heel uh, belangrijk, de mannen en vrouwen van uh, de Zandvoortse Brandweer. Vrijwilligers die altijd meteen voor je klaarstaan... en uh, als eerste aanwezig zijn als er uh, hulp nodig is. En uh, ja, ze zoeken nog vrijwilligers en vandaag hebben ze een open dag. Ja, want vanmorgen gingen de poorten uh, om 11 uur al open... en die blijven open uh, tot 5 uh, uur bij de Zandvoortse Brandweer. En uh, u bent uh, van harte welkom om een kijkje te komen nemen... Vandaag is speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk bij de brandweer. Brandweercollega's zijn aanwezig om u rond te leiden door de kazerne... en er is informatie beschikbaar over het werk bij de brandweer. Ook staan ze klaar om onder het genot van een bak koffie of thee al uw vragen te beantwoorden. Er worden vandaag geen demonstraties gegeven, maar er is voldoende te beleven. En wellicht dat u een van die potentiële parttime helden gaat worden... Nogmaals, u bent van, uh, de, nog van harte welkom tot uh, 5 uur... bij de kazerne aan de Lineerstraat in Zandvoort en wel in Nieuw-Noord. Dankjewel en uh, ga daar even een kijkje nemen. Hè. De vrijwilligers van de brandweer en uh, de professionals van de brandweer... staan voor je klaar. Vanmiddag in de kazerne aan uh, inderdaad de Lineerstraat nummer 2 in Zandvoort, Nieuw-Noord. Deze heb ik echt al een hele tijd niet meer gedraaid. Hier is Killing Joke. Noemen? We noemen het gewoon uh, lekkere Heddy. Deze van uh, Killing Joke en uh, Love Like Blood. Ja, in heel veel uh, steden en uh, plaatsen gaan de regels gesteld worden voor Airbnb. Zo ook in Zandvoort. Ja, en het zijn behoorlijke ingrijpende uh, voorstellen. Het college van Zandvoort heeft plannen om het beleid... van grootschalige toeristische verhuur van gehele woningen te herzien... per 1 januari 2019. Vooral de verhuur via Airbnb is een doorn in het oog van de bestuurders van Zandvoort. Ze willen je paal in een perk aanstellen... en verhuur niet langer dan 60 dagen per kalenderjaar toestaan. En dan nog onder strikte regels. Volgens het college is het toerisme, is het toerisme is de economische motor van Zandvoort. Het is van jaren dat particulieren in Zandvoort kamers verhuren aan toeristen... om een, om een graantje mee te pikken van de economische voordelen van wonen bij de zee... Een bed and breakfast aan huis met een hoofdbewoner die op hetzelfde adres woont mag het hele jaar door. Ook mag iedereen in Zandvoort zijn woning verhuren bijvoorbeeld tijdens vakantie, maar niet langer dan 60 dagen per jaar of hij of zij moet ingeschreven staan op het adres en zelf hoofdbewoner van de woning zijn. Uitzonderingen zijn er voor woningen boven winkels en winkels en hore horeca in het centrum. Deze woningen mogen nog wel 120 dagen per kalenderjaar verhuurd worden. Snapt u het nog? Niet echt grootschalige toeristische verhuur heeft nadelige gevolgen. De leefbaarheid in de woonwijken staat onder druk. Zo is het aantal klachten over geur, parkeer en geluidsoverlast de laatste jaren erg toegenomen. Hotels en pensions moeten voldoen aan allerlei milieu en veiligheidseisen die voor particulieren niet gelden. Daarnaast kopen beleggers woningen voor toeristische verhuur... en daarmee drijven ze de prijs van woningen op... en worden de huizen van Zandvoorters met name voor starters onbetaalbaar. Hierdoor worden woningen aan het woningvoorraad, eh, woningvoorraad onttrokken. Dat maakt een herziening van het beleid... voor het verhuren van woningen voor de toeristische sector noodzakelijk. Het collegevoorstel wordt in de commissievergadering van 6 november aanstaande en in de raadsvergadering van 20 november daaropvolgend behandeld. Tijdens de commissievergadering is er de gelegenheid om in te spreken. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de griffier van Zandvoort via griffie-zandvoort.nl. Ik denk dat er nogal wat sprekers op afgaan. Ik denk of, het, het ook. En, uh, ja, mocht je er uh, niet heen kunnen, kan je altijd uh, naar de radio luisteren. Want uh, wij zenden het uit van uh, CFM. Dan kan je de raadsvergadering gewoon uh, volgen via je eigen lokale omroep. We gaan uh, op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En dan zijn we nog uh, twee uur bij je terug. 24, I was Down. When I come through, I need a girl like you Yeah, yeah, girls like you Love fun and me do what I want When I come through, I need a girl like 45 maybe i'm barely alive maybe you're taking my shit for the last time yeah maybe i know that i'm drunk maybe i know you're the one maybe i'm thinking it's better if you drive not too long ago i was dancing for dollars yeah. no it's really real if i let you be my mama yeah. you don't want a girl like me i'm too crazy But every other girl you meet is too gay. Oh, cool. i'm sure them other girls were nice enough but you need someone to spice it up So who you gonna call, party, party? Come and up like a Harley, Harley? Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, red light, stop, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses than a carriage. I need you right here cause every time you fall... I play with this kitty like you play with your guitar. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.